Zeven uur, Mark Visser met het NOS Journaal. PvdA-leider Samson vindt dat het economisch herstel begint in Europa. In het Kamerdebat over de regeringsverklaring zei hij dat hij van het kabinet een stelbreuk tegenover Europa verwacht. Volgens hem moet vanuit vertrouwen aan een sterker Europa worden gewerkt. In het debat kwam hij van verschillende kanten onder vuur te liggen... in verband met de bezuiniging in het regeerakkoord op ontwikkelingssamenwerking. Onder andere D66-leider Pechtold wees op eerdere uitspraken van Samsung... dat 0,7 ontwikkelingssamenwerking een fatsoensnorm is. Samsung erkende dat die norm is gepasseerd... maar benadrukte dat de VVD veel meer op ontwikkelingssamenwerking had willen besparen. De PvdA-voorman noemde het gisteren gepresenteerde alternatief voor de zorgpremie aanvaardbaar voor beide coalitiepartijen. Het debat duurt nog een groot deel van de avond.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 Van de twee mensen die gewond raakten bij de schietpartij op een kickboxgala in Zijtaart, ligt er nog één in het ziekenhuis. Het is de 31-jarige broer van de kickboxpromotor die door de schietpartij overleed. De man ligt in een ziekenhuis in Veghel. Omdat hij verdachte is in een zaak, wordt hij daar zwaar bewaakt. Ook een andere verdachte raakte bij de schietpartij gewond. Hij heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten. En die verdachte, Ali D., werd eerder tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld... voor een schietpartij in het ROC in Veghel in 1999. Hij vuurde daar veertien kogels af en verwondde een docent en vier leerlingen. In de zaak rond de schietpartij in Zijtaard zijn in totaal vier verdachten aangehouden. Het weer dan nog, overwegend droog, morgenochtend grijs of mistig... in de middag zonnig en een graad of negen. Dit was het NOS-journaal. En dit is de ANWW Verkeersinformatie. De spits zit er bijna op. Nog een laatste restje files op de A12 Den Haag naar Utrecht. Bij Rewijk nog 4 kilometer door een uitgebrande auto. Inmiddels zijn alle rijstoken weer open. Op de A28 in de richting Amersfoort. Daar staat tussen Soesterberg en maar 4 kilometer. Daar is een vrachtwagen stilgevallen en blokkeert daar de rechte rijstrook. Op de andere rijband richting Utrecht is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Rijsweert, Daar staat 3 kilometer, daar zijn twee rijstoken dicht. En ook dicht is de A73 Nijmegen richting Venlo. Bij knooppunt het Heiken door een ongeluk houdt daar dus rekening met een omleiding.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 Dames en heren, goedenavond. Onze gast daverde in 2006 de literaire wereld binnen met zijn roman artikel 285 die meteen werd genomineerd voor de ACO-literatuurprijs. En nu komt hij met euforie. Dat begint met een terroristische aanslag in Hartje Den Haag... waarna architect Johannes Vermeer opdracht... krijgt het gat te vullen met een prestigieus project. En dan begint het glazen pas goed. Hier is Christian Weitz Uw presentator is Jelly Brouwer. Christian Wijt, sinds wanneer weet jij eigenlijk dat die elektriciteitsmasten in ons Hollandse landschap ontworpen zijn door Eifel? Nou, ik vermoedde het altijd al, omdat het een soort kleine Eiffeltorentjes lijkt te zijn. Dus als kind had ik al die, die verbinding gelegd, maar toen ik dit boek aan schrijf, was, het schrijven was... Dan ben je komische... toch een slim kind al geweest. Nou ja, maar zo slim hoef je er niet voor te zijn <laughs> om te zien dat dat dezelfde constructie is. Nou, ik is. moest jouw roman eerst voorlezen. en nu zie ik alleen nog maar kleine Eiffeltorentjes. Ja, ja, ja. en dat zijn een soort goedmoedige reuzen die niet alleen elektriciteit doorgeven, maar ook het landschap bewaken. Maar het vervelende is, ze worden nu steeds meer vervangen door van die simpele Palen. Ja. En, en, en, en dat is pas, dat verminkt, dat, dat lijkt alsof dat subtieler is en minder invloed heeft op het landschap, maar ze verminken dat landschap des te meer, naar mijn mening in ieder geval. Maar goed, jij uh, zag als, als kleine jongen al van hé, hey, dat uh, eigenlijk lijkt die elektriciteitsmast wel op de door. Ja, ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in, in, in constructies en, en hoe dingen eruit zien. En, en hoe die er in het landschap passen. Mm -hmm. dus, en, en ik vind. Uh, ja, dit is een passage waarin mijn hoofdpersoon. naar buiten kijkt en denkt: van. nog een geluk dat het Eifel is geweest. die ja. onze uh, elektriciteitsmast heeft ontworpen. Ja. Want stel je voor dat je een zogenaamd creatievere geest had gehad. die had het landschap voor eeuwen en eeuwen kunnen verminken. Ja, wat nu dus dreigt te gebeuren. Ja, en dat Met heeft, de nieuwe variant. Ja, eigenlijk moeten ze ze onder de grond stoppen, maar dat heeft weer allerlei consequenties. En het schijnt zelfs zo te zijn dat als je er te dichtbij woont, dat je kinderen dan kans krijgen op leukemie, hoorde ik bij de Jonge Architectuurprijs, waar ik nu in een jury zit. Oh ja. En uh, die moesten een, een starterswoning ja. ontwerpen. Maar ja, er mochten dan geen kinderen bij komen. Want nou, die ja. hebben verhoogde kans daarop. En je zit nu in een jury nadat je deze roman hebt uh, gepubliceerd. Ik heb, ik het heb... een heeft met het ander te maken. Deze roman, Euphorie, gaat over een architect. En, en ik heb daar wat research voor gedaan. Wat architecten gesproken. En... en, en... Uh, ik schreef het in het NIAS in Wassenaar. Een instituut waar allemaal wetenschappers zitten. Dat was inspirerend. Maar toen kwam op een gegeven moment ook een... Wacht, er bericht... is er ook een soort uh, Writers in Residence? Yes, die ik dan... de writer ja, ik was een Writers in, in Residence tussen de wetenschappers. Er was er ook een... want Daarnaast woont de man Kees van der Hoeven... die lang uh, voorzitter is geweest van de Bond van Nederlandse Architecten. En die organiseert die, die um, Jaarprijs van Architectuur. En die nodigt mij op een gegeven moment uit... van kom eens bij mij thuis kijken. Want de vorige writer in Residence, Tommy ja. Wieringa... die vond dit... een een interessant huis. Misschien vind je het ook leuk. Hij wist niet dat ik met een architect bezig was. Dat wist hij niet op dat moment nee, dat nee, hij je is, uitnodigde? dat is allemaal toeval. Maar ik vind als, als, als dingen toevallig op hun plek vallen... dat is voor mij vaak een teken dat het teken dat het goed zit. Dat het uh, klopt. Dat het klopt. En dat het in orde is. Ja. En dat was dus zo. En heb je toen nog veel uh, bij Kees van der Hoeven aangebeld, aangeklopt? Net? Nou, toen was die roman voor een groot gedeelte al af. Maar hij heeft het wel nog herlezen en bepaalde fouten eruit gehaald. Zodat bijvoorbeeld dingen als, als architecten, die hebben het nooit over zuilen. Ik had een aantal zuilen erin staan. Hè. Uh, ja, eh, hebben ze het nooit zuilen. over zuilen? Nee, dat zijn kolommen. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus dat heb je geschrapt. Nou, veranderd. Veranderd. Uh, en zo zijn er nog meer dingen, maar zo zijn er allerlei mensen die invloed hebben in dit boek. Bij dat Nias zat ook een, een evolutiebioloog. Er zitten hele passages in die, gaat, die gaan over de menselijke evolutie. Dat is allemaal uh, daar vandaan gehaald. Van die andere buurman. Ja, ik hou er wel van. Schrijverschap, uh, het schrijven, de literatuur is een van die laatste beroepen die echt nog. Universalisten zijn. Hè? Dat zijn mensen die van alles iets af kunnen weten, of misschien wel moeten weten, maar die kunnen overal wel iets van maken. Dat, dat... Nou, jij bent daar wel het voorbeeld van. Want het is ongelooflijk wat jij aan kennis uh, bij elkaar sprokkelt. Ja, nou ja, ik hou er ik altijd van als in een boek dat je op verschillende niveaus wordt mm -hmm. aangesproken. Hè? Dus je hebt, daar staan in het boek Euphorie gaat het zijn essays over architectuur over de samenleving zit rimmer immer tegelijk is, is het vervlochten met een spannend verhaal. Er zitten jeugdherinneringen van de hoofdpersoon in die, die, die meer een liefdesgeschiedenis zijn. Dus je wordt op, zowel op intellect, emotie, zintuigelijk, eigenlijk dat allemaal in één keer aanspreken. Dat die opdracht een geef mijn, jij jezelf, dat is wel ideaal. het minste waar je als romancier mee voor de dag kan ja, komen. Ja, daar moet het een he? beetje mee beginnen. Dan, dan zien we later wel of, of dat werkt. Had jij eigenlijk architect Willen worden? Er zijn wel veel overeenkomsten tussen een schrijver en een architect. Ben ik steeds meer gaan ontdekken. Zo, zo gaat het bijvoorbeeld om het creëren van een totale wereld... waarbij je dus van alles iets af moet weten. Een architect moet iets weten van bouwkunde. Maar ook van kunst, beeldhouwkunst. Uh, uh, het, het, het weer. Psychologie, hoe mensen zich voelen in gebouwen. Welk, welke invloed het heeft om bepaalde vormen... Uh, uh, om, om daarin te leven. Het weer, akoestiek, noem het allemaal maar op. Maar ook in toenemende mate moet je iets afweten van financiën... en politiek om de dingen erdoor te krijgen. Dus, dus het zijn de laatste... Universele mensen, hè? zoals je in de Renaissance dat ideaal had van de Womo universale, uh, dat is de, de schrijver en de architect. Dat, dat is ja, in ieder geval dit alles moet, uh, de, moet de schrijver ook hebben, want uh, op nou, die manier zal ja, ik nog niet naar je te luisteren. Nou, maar in ieder geval wel een brede belangstelling, denk ik. En dat je, dat je overal wel geïnteresseerd in bent en wel een verhaal in zou kunnen zien. Mm. Dat je niet. Uh, dat je, het is een generalist, want je maakt op papier een compleet eigen, compleet nieuw universum. Dus daar moeten al die componenten, wat mij betreft, moet dat erin zitten. Je moet het, het hoofd aanspreken, het hart aanspreken, uh, de, de zintuigen. En voor de gebruiker geldt dan trouwens, uh, waar ik mezelf dan maar even onder want ik ben en geen schrijver en geen architect... dat je in de gedachten van een ander woont. Zo omschrijf je het trouwens ook ergens. Is een van de eerste zinnen die ik van dit boek schreef. Uh, we wonen in andermans gedachten en volgens mij... Het was een paar jaar terug toen, toen uh, raakte ik geïnteresseerd... in dat beroep van architect om allerlei redenen. Maar ook omdat ik, mijn vriendin, we waren een huis aan het zoeken mm -hmm. in Den Haag. En dan heb je al die bouwstijlen. En opeens denk je, oh ja, god dat is door iemand bedacht. Iemand heeft dat getekend. En we wonen dus in de andermans gedachten. En als je er eenmaal bewust van bent, dan zie je dat overal waar je om je heen kijkt. <lacht> deze tafel. Iemand heeft bedacht dat dit een bepaald randje moet ja. zijn. Dat dit blauw moet zijn. Uh, uh, alles... Al het ontworpenen is bedacht. We zitten voortdurend in denksels van anderen te leven. En dat, dat is maar natuurlijk... en bij een boek is dat natuurlijk wel heel extreem. Hè? Dat ik nou dagenlang in uh, de gedachten van uh, Christian Weitz heb gewoond... dat gaat wel ver eigenlijk. Ja, heb je in mijn gedachten gewo gewoond? Nou ja, ik denk dat je, of, of het is in de uit de gedachte jouw gedachten van... van... ontsproten, toch? <tus> Ja, dat is in zekere zin ook nog maar de vraag. Of, of verhalen, of ik die zelf maak, of dat die zich aandienen. Dat is een beetje een romantisch idee. Hè? Die architect voorbij heeft het er op een gegeven moment over... dat gebouwen pas echt geslaagd zijn, of, of een kans van slagen maken... als ze hun eigen schepper blijken te zijn... Je kunt het vooraf helemaal bedenken, hoe het moet. Je kunt het, Zoals je een boek kunt uitplotten. En dat is interessant hoor, dan maak je een boek... en dan kleur je het netjes binnen de lijntjes. Maar voor mij begint een boek pas echt te leven... wanneer er in dat boek iets gebeurt... waardoor dat boek zelf de eigen voorafgestelde grenzen doorbreekt... en, en het, een eigen wil blijkt te hebben. En dan ben ik alleen nog maar een nederige dienaar die dat... <lacht> Ik vind het een heel romantische opvatting voor een jonge man van 36 van als, jaar, Christian Weijs. het wel ergens bestaat. Ja, maar romantici die. die nou, vaak zijn juist zo uh, rond de 36. Uh, vaak werden ze niet eens 36, <laughs> laten we wel zeggen. Jij ja, begint eigenlijk knap oud te in, worden, wou je dat zeggen. is de kritische leeftijd. Er is nu in Utrecht een, een, een, een festival rond Slauerhof. Oh, en die is ook niet heel oud geworden. Rond nee, die, ook stage. rond die leeftijd. Beschrijf je het toch ook? Je zet ze op een rijtje. Ja. Precies, dat is waar. Aan het einde van Baudelaire, het boek komen een aantal van die dichters voorbij, inderdaad. Dat, uh, die worden nooit oud. Nee, dan ben jij inderdaad Maar ja, dat was in een andere tijd. Je hoefde maar verkoudheid te krijgen en je, en je was weg. <laughs> en je Ge was verdwenen. TPC kregen al die jongens. Zeg, nou kregen we gisteren te horen. Ze worden inderdaad tegenwoordig allemaal heel oud. Dat Philip Roth stopt met schrijven. Hij is 74 jaar en heeft besloten om zijn eigen oeuvre gewoon te herlezen. Hmm. En dan begint hij bij het laatst geschreven boek en dan langzaamaan terug naar het eerste. Ik vind dat heel verstandig, want je moet op een gegeven moment... Als je, niet, als je merkt dat je niet meer de, de, de concentratie hebt om een lang boek te schrijven... of dat de, de, de, de, de, de, de impuls weg is om te schrijven, dan moet je ermee stoppen. Je moet ook op tijd kunnen, kunnen stoppen. En, en, en, ik vind het wel netjes dat hij dat inderdaad ook, ook echt aankondigt. En, en heb doet. je hem erover gehoord of heb je het gelezen? Ik hoe heb het gelezen. Het, ja, ik hou al het nieuws wel bij. En zeker de, de literaire nieuwsjes. Ja. Nou, nou weet je nooit hoe, hoe werkelijk dat is. Ik kan me herinneren dat een aantal jaren terug... toen was er in de Viva of Opzij of zo'n soort... Blad die hadden een grote scoop. Want ja, Anna Enkwist stopte met schrijven. En dat, dat was later, bleek dat helemaal verkeerd begrepen te zijn. De en ik weet ook heen. niet of je dat wel kunt besluiten om te stoppen met schrijven. Hè? We hadden natuurlijk Harry Mullish, die had ook gezegd van ja, ik ben gestopt met schrijven. Want uh, net als met roken was hij ook opeens meegestopt. Uh, neemt die pijp, hm, smaakt me niet meer, <laughs> ik leg het weg. <laughs> maar ja, inmiddels is er ook wel weer na zijn dood het een en ander opgedoken. Nou. Maar jij kan het je niet voorstellen? Mm, Jawel hoor. Uh, ja, nou niet dat je echt niet meer... Uh, wel uh, voorstellen dat je dat zegt tegen de wereld. Maar, maar als ondertussen dat zo'n is wat je, wat je dagelijks doet... Dat het, uh, uh, je kunt stoppen met publiceren natuurlijk, maar niet met schrijven. Nee. Goed, ander nieuws, heel vers nieuws. Want uh, zojuist is bekend geworden dat Rob Wijnberg... Uh, de hoofdredacteur, ex-hoofdredacteur moet ik zeggen van NRC Next, uh, hoe lang is het nu geleden dat uh, werd besloten dat hij. 1 oktober zo'n beetje. Zou opstappen, ja. ja. Uh, dat hij nu helemaal stopt. Zowel bij het Handelsblad als bij N NRC Next zelf. Ja, ik jij ja, hier ja, al ja, iets ja. van. Want je bent columnist bij het Handelsblad en ik, bij NRC Next. Ik lees dat net voor het eerst. Maar ik heb vandaag ook verder geen e-mail gezien. Maar ik, ik, ik, ik weet wel dat hij natuurlijk uh, naar huis gestuurd was. Ontslagen was in feite. En dat hij aan het nadenken was over wat hij nog eventueel voor de krant zou gaan doen. En ik, ik had al zo'n vermoeden dat hij... Niet meer bij de krant terug zou komen als je op zo'n manier aan de kant bent gezet. Mm -hmm. uh, dan, dan... Door de hoofdredactie? Ja, dat is een keuze die ik. Was niet... jij daar verbaasd over? Daar was ik ontzettend verbaasd over. En ik begrijp het ook niet. En ik, ik ben het er ook niet mee eens. Want, want Rob Wijnberg was nou juist zo iemand die een, een, een nieuwe manier van nieuws brengen heeft, heeft geïntroduceerd zien hier een aantal kranten liggen. En, en Energy Next onderscheidde zich echt daarin... dat hij dacht van, ik ga eens op een hele andere manier het nieuws brengen. Daar was hij ook voor, voor aangenomen. Dat was de opdracht dat die was hij kreeg. Ook, dat ja. was ook spannend. En dat, dat deed hij ontzettend goed en, en, en heel geïnspireerd. Uh, dus, dus dat... Uh... En het verhaal was opeens dat het te zeer afweek... van uh, het gewone handelsblad. Uh, het was sowieso... Nou, ze wilden meer nieuws in de krant hebben. Dat er te veel achtergrond was te veel gekke grappige dingetjes en dat moet wat nieuwsier, zoals dat dan heet. <laughs> maar ik denk, ja god, het nieuws, zeker de, de, de generatie van mensen die Energy Next leest, die lezen de hele dag al dat nieuws, die zitten op die iPhone'tjes en dingetjes, wat is het allemaal, nu.nl, de F5 en, en Twitter, dus die, die hebben dat nieuws, die hebben dat op nieuws op al lang gezien. Ze. Die willen juist alleen, die willen juist wat er op doet. Deed. Uh -huh. het, het nieuws op zo'n manier brengen dat je er een andere kijk op hebt, achtergronden erbij. Dat maar hij je, heeft de hoofdredactie daar blijkbaar niet van kunnen overtuigen. En de columnisten, zoals jij daar ja, ook een bent. Je ook weet nooit wat voor processen daar allemaal bij, bij spelen. Daar spelen natuurlijk ook andere belangen. Dat, dat misschien. Namelijk? Uh, uh, nou ja, dat je, dat je, dat je zoveel mogelijk abonnees wil behouden... die misschien toch wat conservatiever zijn ingesteld... van we willen gewoon een krant met nieuws iedere dag. Uh, of, of adverteerders, ik weet het eigenlijk niet. Het is in ieder geval interessant. Uh, mijn boek gaat ook een beetje over dit soort dingen. Het, het, het, het fenomeen dat je wel trouw kunt blijven aan je idealen... maar je moet ze toch op de een of andere manier aanpassen. Je moet ze erin krijgen. Zo, die, die architect van mij die gaat, uh, die komt in een competitie terecht. Een referendum. De stad Den Haag is in aanslag geweest. En er komt een referendum. Wie mag het nieuwe uh, gebouw ontwerpen op die plek? En... en die architect van mij, Johannes Vermeer heeft die ja, wacht komt. Wacht even, ook... he, we gaan zo naar het boek wel nog even. Ik, ik begrijp heel ja, ja, goed de, ja, ja. de verbanden die je legt en de relatie die er ook wel degelijk is. Maar um, de, is, hoe zit dat dan? Is Rob Wijnberg slachtoffer geworden van uh, de mensen van het grote geld die dan wel denken dat ze op die hele ouderwetse manier nog een krant moeten maken? De, terwijl die mensen toch ook wel moeten weten hoe het, hoe het werkelijk zit. Hmm, dat zou ik niet precies weten. Nee, echt niet. Je nee, hoort nee, nee. het, het toch heel dat... dichtbij? Nee, dat, dat lijkt zo, omdat ik veel aanwezig ben in allebei de kranten trouwens. Twee keer per week NRC Handelsblad en één keer per week NRC Next. Dus dan zou je denken: dan kun je die krant van binnen, binnen en, van en buiten. Maar dat je hoort ze juist niet, eerder, je ziet van, ze niet. eerder van buiten, omdat ik een columnist ben die daar mijn podiumplek heb. Zou je uh, erover kunnen schrijven eigenlijk? Uh, dat ligt er een beetje aan waar? Ja, nee, een, een boek bedoel je nee, in, in de zin een, van een fictie? Column? Over nu, over het vertrek van, uh, van Rob oh, Wijmer? Dat is dat misschien hij... nog wel een idee. Ik zoek nog een onderwerpje voor morgen. Dat, nou, zou, dat zou best wel Zomaar, kunnen, gratis dat, en voor niet. Dat ik met hem, want die column die ik in NRC Handelsblad doe... Gaat er, dat, dat is een column waarbij ik steeds ergens naartoe ga... of iets opzoek of iets doe in ieder mm -hmm. geval. Dus, en, uh, waar een element van reportage in zit. En Dat zou natuurlijk best wel weer interessant zijn... om, om, om dan met hem te gaan praten. Goed idee. Ja, Doen. ja. En Jannetje ja, Koelewijn ja. blijft. Ja. De ja. andere NRC-journalist uh, van het Handelsblad. Dat vind die ik... Over ja, Friso, iedereen weet. Ik, weet, ik weet over die zaak ook niet, niet meer dan wat andere mensen weten. Maar dat vind ik dan weer een rare keuze. Want die heeft toch duidelijk een aantal journalistieke principes geschonden. Van uh, hoor en weder, hoor... En voorzichtig zijn met uh, bronnen die in je eigen familie zitten. Maar geplaatst door een eindredacteur onder verantwoordelijkheid ja, van de ja, hoofdredacteur. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nou, ja. Uh, nou ja, maar ik vind het gek om het met slaande deuren te vertrekken en dan opeens weer terug te komen. Dat soort boemerangbewegingen. Misschien ook nog een gesprek met Jannetje Koelenwijk. Ik kijk uit naar je volgende columns, Christian. Ik weet niet of dit, of dit het soort gesprekken zijn. Dat ik, of in ieder geval niet met Jantje Koelen en Rob Wijnweg. Maar okay. misschien uh, dat er niks van in de krant komt. Ik ga gewoon eens met die jongen een kop koffie drinken. En uh, om eens even te horen hoe en wat. We wachten het af. Ander nieuws van vorige week trouwens. Maar wel heel belangrijk. Want het gaat over jouw stad en trouwens ook mijn stad, Den Haag. Oh, ja, ja. Uh, waar de roman uh, gesitueerd is, uh, Euforie. Uh, het Spuiforum gaat er komen. Een ja. heel groot uh, nieuw theater uh, wordt uh, daar geplaatst. Over een aantal jaren is het zover. Ondanks het feit dat 70 tot 80 procent van de Haagse bevolking... heel erg tegen is. Hè? Want het uh, gebouw gaat 180 ja, ja, ja. miljoen euro kosten. Minstens, minstens. minstens. Ja. En er wordt enorm bezuinigd op allerlei culturele instellingen. Tegelijkertijd bibliotheken die moeten sluiten... Zo hebben wij in Den Haag het Korenhuis. Dat zijn plaatsen waar je tekenles, muziekles... waar gewoon voor een brede bevolking toegankelijk... en nou, dat hou je overeind met 6 miljoen euro, geloof ik, iets dergelijks. En dat is geschrapt. Ja, dat moet sluiten. En Tot het... groot verdriet van velen. Ja, en dat is een cultuurinstelling voor een brede bevolking, voor iedereen. Terwijl het Spuiforum, daar komt residentieorkest... het Nederlands Danstheater komt daarin... Dat, daar ga ik zelf ook graag naartoe, hoor. Het conservatorium. Dat, dat, en het conservatorium. Maar dat zijn natuurlijk. Uh, kunstvormen voor een, een klein segment. Dat zijn die mensen die uh, in het Statenkwartier wonen en die netjes... Nee, ik was laatst bij zo'n concert. Nou, je ziet alleen maar een zee van grijze hoofden. Hè? Het is wat hier in Amsterdam, het concertgebouw, is. En Daar is dan 180 miljoen voor beschikbaar. En, en, en wat ook nog erg is eraan, is dat het gigantisch groot wordt. Het gaat dat hele plein wegvagen. Ik stond een um, paar weken terug met een architect in Den Haag die het eerste boek, eerste exemplaar van dit boek gaat krijgen, Peter Drijver... die had een uh, protestactie georganiseerd tegen dat Spijf Forum. Een met... tegenstander. We hadden met een, een rood-wit lint afgezet hoe groot dat dan wel niet ging worden... en ballonnen opgelaten om te zien hoe hoog het ging worden. Dus er blijft aan de overkant van dat uh, uh, Spijplein staat een, de, de, de Nieuwe Kerk. Een oude kerk, mm -hmm. de Nieuwe Kerk. Nou, ja. <laughs> en, maar die heeft ruimte nodig... En dat verdwijnt allemaal helemaal. Dus dat, is een, dat soort ingrepen, daar kan ik wel kwaad om worden. Hoe er kennelijk belangen spelen die ik ook niet helemaal begrijp en doorzie. Het is uh, gemeentepolitici, uh, wethouders, burgemeesters. Die willen een, een monument nalaten. Die willen iets groter. Ten nagedachtenis oprichten. aan de wethouder en ja, de burgemeester. Precies, precies. Van dit heb ik tot stand gebracht... En dat moet zo groot mogelijk zijn. Ook als je nu Den Haag binnenkomt via de A4 of de A12... zie je die hoge torens. Uh, dat is een wedstrijdje van wie kan de hoogste toren bouwen. En ja, dat is zoals eigenlijk... Adrie Duivenstein ooit zijn stadhuis daar heeft uh, ja, ja, ja. gekregen. Ja, het, het, het, het ijspaleis van Richard Meijer. Dat is een gigantisch ding wat veel te groot is voor die, voor die stad. Uh, enorm volume dat je op zo'n stad uh, afstuurt... Nou ja, goed. Ja. Um, uh, en, en trouwens, het gebouw dat er nu staat... is misschien niet meer helemaal in orde... maar het is pas 20 jaar oud, 25 jaar oud... en dat zou gewoon ook voor iets minder uh, gerenoveerd kunnen worden. Dat denk ik ook. Ja. Dit gezegd hebben we. Uh, luisteraars kunnen zich bemoeien met de uitzending... kunt vragen stellen, opmerkingen plaatsen... op onze website, radiokunstof.nl of uh, via Twitter, hashtag radiokunststof. Trouwens, vanochtend om uh, rond 7 uur... melden zich alle luisteraar, Koen van Beelen, op Twitter. Twitter. Ik kan toch vanavond zeker wel rustig luisteren zonder bang te hoeven zijn voor plots spoilers. Ja, daar moeten we ons best voor doen, zoveel ja. En ik vind, ik vind ook dat als een boek het alleen van de plot moet hebben, dan is het ook niet veel soeps hoor. Maar nee. we zullen de, de, de, de plot niet verraden. Er zitten inderdaad wel wat hoe dan iets-achtige elementen in. Dat we gaan niks in verraden. een heel spannend van Belen. Christian Wijt, voor de mensen die later zijn ingeschakeld, door Pieter Stijns, de forser van, uh, van de NRC, de literatuurvorser van de NRC. Ben jij de natuurlijke opvolger van Harry Mulies? Ik weet niet hoe je dat zelf ziet, maar door hem ben je ooit zo uh, genoemd. En uh, je hebt een nieuwe roman geschreven, Euforie, zo heet het. Aanstaande donderdag komt het uit. Um, en eigenlijk verbaasde me dat er ook nog tijd was... om zo'n vuistdikke roman te schrijven. Want zoals gezegd ben je ook nog eens columnist... niet alleen van uh, NRC Handelsblad, maar ook van NRC Next. Eén keer per week, twee keer per week NRC Handelsblad. En dan nog één keer per week De Groene Amsterdammer. Ja, of eens in de twee weken. Maar toen ik dit schreef, toen had ik die NRC Next column nog... of die NRC Handelsblad column nog, nog niet. niet. Dus, dus dat, vanaf dat nu kunnen we nooit meer. Wat Even. verwacht van mm, nou, <laughs> ik, ik moet eens dus met de redactie daar gaan praten. <laughs> dat is nog wel een kwestie. Oké, okay, euforie, zo heet het, uh, en speelt zich af in de wereld van de architectuur. Um, extra feestelijk voor mij, althans, omdat het zich in Den Haag afspeelt, waar jij ook woont. En hmm. ik vroeg me af: is dat ook, is dat prettiger voor de auteur om je eigen stratenplan te beschrijven? Ja, het is wel, wel iets, iets wat ik altijd doe, merk ik. In eerdere boeken, er spelen er twee van, grotendeels in Leiden. Trouwens, Leiden speelt in dit boek ook een belangrijke rol. Dus ik geef nu ook les aan... aan studenten in Nijmegen inschrijven. En een van de adviezen is altijd schrijf over wat je kent. Ga uh -huh. niet heel ver weg zitten. Ga niet iemand in Parijs als hoofdpersoon nemen... als je nog nooit in Parijs bent geweest. <laughs> en eigenlijk is het voor mij vrij natuurlijk... om mijn eigen stad als, als, als omgeving te, te nemen. Um, en in dit geval is het ook de stad Den Haag bleek ook bijna een soort symbolische rol wel te spelen. Want het is de, de, de Den Haag afficheert zichzelf als stad van recht en vrede, hè? Uh, justitie. Het internationale strafhof. Uh, het boek opent met het gegeven dat de tweede man van al Qaeda, Alman Ay-Zawahiri, die is... Uh, opgepakt en gaat naar dat internationale strafhof toe om daar terecht te staan. Het was een oude wens van uh, buitenlandminister Maxime Verhagen. Die heeft het nog geroepen dat hij eigenlijk wilde... dat ook terrorisme daar bestraft zou ja. gaan worden. Ja. En, en, en, uh, want, dit, want dit is de legal capital of the world. Uh, ja. dus Dat uh, klinkt alsof je een, een, een, een beker gewonnen hebt. De legal capital of the world. Dat heb ik altijd al interessant gevonden. Dus dan krijg je ook gelijk de gedachte van waar boeken vaak mee beginnen van wat nou als. Wat als inderdaad... Ayman al-Zawahiri. Want ik dacht, Osama Bin Laden, die leefde nog toen die boek begon. Maar ik dacht, ja. ach, die Osama Bin Laden, die, die zit zo ver weg. Die pakken ze nooit. Maar zo'n tweede man, die kunnen ze wel pakken. En die berechten ze dan in Den Haag, stel? Zou zomaar kunnen. En wat zou er dan gebeuren? Dan, dan, dan wordt Den Haag natuurlijk ook doelwit voor een aanslag misschien. Ja. En ik had ook altijd al in de tijd dat die, die aanslagen misschien nog iets actueler waren... had ik altijd al het idee, als je door die tramtunnel in Den Haag komt door een rem Ja, de rem uh, ontworpen. Uh, denk nou, dat zou ook wel een mooie plek zijn. Tunnels, sowieso. hebben iets beangstigends. Stel nou dat daar een bom afgaat. Uh, Verkeersinformatie hoor ik dan zo. Oh, dat komt goed voor. Ja. Ons. Ja, een paar ongelukken die zorgen ervoor dat uh, nog niet alle files zijn opgelost. Maar de avondspitsfiles die zijn wel weg. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij Bodegraven aanrijding. Twee kilometer file staat er. De linkerrijstok is dicht. Ook een ongeluk op de A13 Den Haag-Rotterdam. Bij Delft, daar staat ook twee kilometer. En ook daar staat een rood kruis boven de linkerrijstrook. De A28 Utrecht-Amersfoort. Bij de afrit Maarn drie kilometer. Omdat er een vrachtwagen is gestrand bij de Uithof. Twee rijstokken zijn daar dicht. En richting Utrecht... Utrecht ook file door een ongeluk bij knelpunt Rijnsweert. Da 73 ten slotte, de weg Nijmegen naar Maasbracht, die is dicht na een ongeluk bij het knelpunt Zuiderheiken. NTR. Speciaal voor iedereen. U luistert naar Kunststof en vandaag is Christian Wijts de gast. auteur. Zijn nieuwe boek heet Euforie. En het speelt zich af in de wereld van de architectuur in Den Haag. Hoofdpersoon is Johannes Vermeer, een architect. En uh, deze Johannes Vermeer, zo opent het boek, rijdt met een busje uh, in de Haagse binnenstad. Een mooie zonnige uh, zaterdagochtend is het, geloof ik. En uh, is, uh, die, die, die tramtunnel waar we het net over hadden van Rem Koolhaas is opgeblazen. Een terroristische aanslag. En hij wordt eigenlijk uh, uh, vrij snel um, aangemerkt als degene die dan maar uh, gewonden moet gaan vervoeren naar het ziekenhuis. Had je het boek van Leon de Winter al gelezen, eigenlijk, dat nee, deze nee, nee, dat, dat, dat is pas heel recent verschenen. Dat gaat toch geloof ik ook over een aanslag? Ja. Dus dat hangt, <laughs> in die parkeergarage hier in oh, okay, Amsterdam. Oké, dat is dan in Amsterdam bij de Stopra, inderdaad. Hè? Maar daar, daar komen ook Ayaan Hirschi Ali en Theo van Gogh en zo in voor. Ja, ja, dus, uh, rare nee, nee, nee. toevalligheid. Dus dat hangt, dat hangt in de lucht. In de hoop dat jullie niet al te voorspellend uh, bezig zijn. Maar goed, uh, de, eigenlijk doet die aanslag er niet zo heel veel toe verder in het boek. Het is meer een, uh, een, een, een mogelijkheid voor jou, voor de mm -hmm. auteur... om te laten zien wat voor mechanismen uh, er in gang treden... als er een prijsvraag uitgeschreven wordt vervolgens. Want er moet natuurlijk iets nieuws op die plek die nou, weggevaagd is. Dat, want, wat is nou prettig voor een architect die wil een soort tabula rasa hebben. Hè? Die wil from, from scratch kunnen beginnen. Die wil... Het leeg hebben. Daarom is Rotterdam bijvoorbeeld ook ja, <laughs> het walhalla, het walhalla. Van, van de moderne architectuur geworden. Dus je moet iets leegs hebben. En hoe krijg je iets leegs? Nou, dit was een vrij, vrij, vrij makkelijke <laughs> oplossing eh, om dat voor elkaar te krijgen. En, en, um, <clears throat> wat er gebeurt is, de gemeente Den Haag schrijft een referendum uit. Ze kiezen vier, vijf ontwerpen uit en het volk mag daarover gaan beslissen. Um, mijn architect heeft daar aanvankelijk wat, wat is, staat er aanvankelijk wat ambivalent tegenover. Van ja, god, moet dat volk dan gaan beslissen? Wat, waarom zou dat moeten? We hebben toch al die commissies die daar deskundig in zijn. Dat past natuurlijk in een trend dat je steeds meer... Uh, democratisering hebt. Iedereen zit op Twitter en gaat zeggen wat hij wel of niet ervan vindt. Misschien zitten mensen nu te luisteren en die gaan dan twitteren wat ze van deze uitzending vinden. Je hebt voortdurend krijg je van alle kanten word je beoordeeld. Maar en, ja. en, en, en nou je per... er zelf behoorlijk onderdeel van uitmaakt. Hè? Want je hebt een Twitter-account en ja, bent ja, vrij Ja, ja, ja, ja. Nee, precies. Dus dat is ja. de, de hele cultuur. Nou, ja. ik, ik, ik, ik, ik beschrijf wat ik ken. En als dat nou beperkt blijft tot programma's als The Voice of Holland, nou ja, dat is nog tot daarom mm -hmm. toe, maar ook serieuze beroepen zoals architecten of rechters, die, die krijgen daar ook mee te maken. Dus dat vond ik een interessant fenomeen in onze cultuur: dat, dat uh, een ultieme democratisering plaatsvindt. En, en dat, dat zorgt er ook voor dat mensen zich anders gaan gedragen. Deze architect bijvoorbeeld, die, die je zei dat in je inleiding, die is betrokken bij die. Uh, bij die aanslag, bij de reddingsoperatie, wordt uit die rij van wachtende gehaald. omdat hij een bepaald bestelbusje heeft. En dat komt goed van pas om gewonden te vervoeren. Ja. Maar hij zegt daar thuis niks over. Hij verzwijgt dat juist. Uh, hij wil daar juist helemaal niet over hebben. Maar er is een, een kompion van hem. Op dat kantoor, die die, die, die, uiteindelijk komt dat toch wel naar boven. En die zegt: ja, maar dat moeten we nu gaan inzetten. Dan moet je mee naar buiten komen. En dan moet je het dus, persoonlijke, het verhaal. persoonlijke verhaal moet opeens uh, belangrijk worden om. Dus andere motieven dan een goed, dan een goed gebouw spelen opeens een rol. Dat zie je in allerlei uh, vakken. Ook in de literatuur bijvoorbeeld. Dat, dat als je een, een, een persoonlijk eigen verhaal ergens achter hebt... wijs van sprekers uh, regelrechte littekens kunt laten zien... nou dan, dan vinden mensen het wel interessant. En hij moet dus mee in die populistische uh, machine... tegen wil en dank. Je kunt je afvragen van... van is dat nou uh, zou hij dat wel moeten doen? Dat is een van de. Het is een dilemma. Waar, waarom koos staat. je eigenlijk voor de wereld van de architectuur? Waarom moest de hoofdpersoon een architect zijn? Hmm. Nou ja, dat heeft dus te maken met waar we af begonnen: dat het een universalist is. Dat ik het ja. interessant vind: iemand die, die alles kan. Het is kunst en geen kunst? Het kwam. In die tijd dat ik eraan ging, was de, was de architect, kwam ik opeens overal tegen. Ik, ik kwam in de slechte een boek tegen waar C.S. Notenboom een voorwoord bij had gemaakt. Dat heet Nooit gebouwd Nederland. Oh. Waar je dus alle ontwerpen ziet van. Gebouwen, een, een brug over het ei in de zoveelste eeuw... die er allemaal die nooit gekomen, nooit gekomen, zijn. gekomen oh, zijn. En hij fantaseert van het had net zo goed anders kunnen zijn. Ik, ik eindig ook met een motto van, van, van Notenboom... dat een stad ook bestaat uit de ja. dingen die alleen gedroomd en zijn. Want waaruit bestaat een stad uit alles wat er is gezegd... gedroomd, vernietigd, gebeurd, het gebouwde, het verdwenende... het gedroomde dat er nooit kwam. Ja, en, ja, en, en, uh, dat <coughs> vond ik interessant. En ik ging met een vriend van mij, maakte ik een reis in Florence. Hij had een boek over Florence geschreven. En hij wees mij daar op architectuur. Dus opeens was architectuur zo'n thema dat overal voorkwam. En wat voor mensen zijn het, architecten? Geef eens een karakteromschrijving. In het boek beschrijf ik ze dat ze eigenlijk heel erg... Uh, Extreem zelfverzekerd moeten zijn. Kijk, als schrijver moet je al zelfverzekerd zijn. He, ik zit in mijn schrijfkamer en... Voor me en achter me staan al die boeken die al geschreven zijn. En dan moet jij nog de pretentie hebben dat je daaraan iets gaat toevoegen. Toe maar een, met een architect <coughs> is dat natuurlijk in extreme mate zo. Als je een, een boek leest, dat bevalt je niet. Dan klap je het dichter, je zet het weg. Maar met een gebouw kan dat niet. Dat komt hoe dan ook. Sijpelt dat je bewustzijn binnen. Het wordt onderdeel van je dagelijks leven. Ook die torens daar in Den Haag dat vinden ze niet mooi. En als dat Spuiforum er straks staat, ik zal er toch iedere dag langskomen. Het wordt toch een iconisch en ding. En gaat het onderdeel, het onderdeel uitmaken. Het het wordt onderdeel van je leven. Dus je hebt als architect een enorme verantwoordelijkheid. Uh, dat vind ik interessant. Je, je zegt, of je schrijft ook ergens: het zijn uh, mannen die nooit lachen op foto's. Dat is ook, uh, dat, dat is me opgevallen toen ik, ja. ik er is op, op ben gaan letten. Ze lachen nooit op foto's. En dat kan waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat zij eigenlijk een ruimer perspectief moeten innemen. Hè? Ze, ze zijn niet zo banaal. Want lachen wil eigenlijk zeggen dat je je verbindt met de mensen om je heen. Let nou eens, politici die lachen altijd. En niet alleen Mark Rutte, maar alle politici... zodra er een camera in de buurt komt, dan beginnen ze spontaan... Dat ja, is ook wel een ziekte van de laatste tijd. Is... Ja, maar de, de lach wil ook... Kijk, stel je een politicus voor... Uh, in de tijd van het oude Rome, Caesar, stel je een beeld voor van Caesar in Rome. <laughs> en dat hij een zich zingert. Het zou onzinnig zijn. Dus ja. de lach is ook een teken van de democratie. Van, van je verbinden met de mensen om je heen. En, en, en, en, en praktisch hier en nu rond de tafel zitten. Terwijl een architect die moet toch de pretentie hebben dat hij wat vergezichten maakt. En, en, en, en daarbij hoort een bepaalde ernst. Maar het is natuurlijk ook een, een, een pose. Hoe sta ja. jij trouwens op de foto op Euphorie? Laat laten zien? Ik moet eens even kijken. Ja, er zit een minzaam lachje in. <laughs> heel een heel minzaam, minzaam lachje. lachje. Dus, uh, oog een beetje. Ik heb er niet zo bij nagedacht. Maar nee, dat dus, zal wel en... niet. Jij denkt daar niet over na. <laughs> <laughs> daar geloof ik dan helemaal niks van. Nou, in zo'n fotoserie worden allerlei foto's ja. gemaakt. Maar goed, je hebt helemaal gelijk. Een architect uh, lag niet op een, uh, op een foto. En uh, dus misschien ook wel de laatste beroepsgroep... die echt afstand. Nou, en rechters... Dat ja, zie je ook niet zo snel een lachende Het treurige richting. is dat architecten wel steeds minder te vertellen krijgen. Dus ze hebben dan wel die grootste visioenen. Maar in deze tijd van crisis zijn. Uh, de, dit weekend zijn er weer nieuwe cijfers gekomen. We dachten altijd dat het aantal architecten gehalveerd is door de crisis. Maar het is nog erger. Er is nog maar een derde of zo over. Ja. Dus, het uh, het is verschrikkelijk wat daar gebeurt, toch? In de wereld van de architectuur en Dat was ook een reden om, om een architect als hoofdpersoon te nemen. Ik wilde een boek schrijven dat heel erg in het heden gesitueerd is... en dat ook te maken heeft met de crisis en de eurocrisis. En daarop reflecteert en dat contrasteert met de jaren negentig. Zijn jeugdherinneringen. Dus ik denk, ik moet iemand hebben die in het hart van die crisis staat. Ja. En dat, dat blijken ook architecten te zijn. Dus en, het, en het zijn eigenlijk ook twee boeken in één. Hè? Want je beschrijft ja. diezelfde Johannes Vermeer... Uh, Tijdens zijn middelbare schooltijd in Leiden op ja. het gymnasium. Um, en um, ja, waarom, heb je daar eigenlijk, uh, waarom heb je daar eigenlijk voor gekozen? Waarom wil je. Is dat omdat die generatie van de jaren negentig, waar jij toch ook mm -hmm. uh, een van bent, een, een generatie is die hele grote verwachtingen had? Ik bedoel, de wereld lag open toen in de jaren negentig het het kon niet beter, het kon niet mooier, de toekomst. En Zeker als je dan, zoals ik dus ook was, en zoals Johannes Vermeer ook was... als je dan 15, 16 bent, dan denk je sowieso dat alles alleen maar beter gebeurt. Maar dan ben je dus opgegroeid in een wereld die nooit beperkingen heeft gekend. Die nooit een crisis heeft meegemaakt. Een oorlog, dat zie je op tv ergens. Het, het boek speelt die, die, die andere lijn van het boek speelt in 1991. Mm -hmm. Dus dat is de tijd van de Golfoorlog. Uh, maar dat is ergens ver weg. Die wordt weliswaar live op tv getoond. Maar doordat het op tv getoond wordt, wordt het gelijk ook amusement. Uh, we nemen het waar als amusement, zeker als 15, 16-jarige. En het is de laatste generatie, schrijf je ook, die zonder Facebook uh, en sociale media groot is geworden. Ja, dat je nog echt met elkaar moest afspreken... en je geen mobieltjes hebt als <laughs> en je een schreef naar En een brief schrijven En een brief schrijven, inderdaad. Ja, ja, ja, dus er zijn dingen die zij nog niet hebben. Maar ook de, de technologie... het idee dat technologie... in de tijd dat dit speelt kwamen net de eerste homecomputers volgens mij op zo'n zo Commodore 64... of wat had ik thuis, een MSX... waar je met een cassettebandje een, een, een half uur aan het laden was... met piepjes en dingen, en dan kon je Pac-Man <laughs> spelen. Maar Die dat heb werd, jij nog gehad. En dat werd steeds geavanceerder. En dat was ook het gevoel van, het wordt alleen maar beter. Die mm -hmm. technologie gaat ons helpen, er komt steeds meer geld. Um, dat is ook een van de, van de betekenissen van het woord euforie is ook de, de, de medische term is een misplaatst gelukgevoel dat je dus het, het idee hebt dat het allemaal fantastisch is. Maar ondertussen. Maar ja, ondertussen. Het is ook het jaar 1991 vlak voor de Europese eenwording. Ik zat toen in Leiden en daar kwam langzame beweging of zo'n die krakers en die dat is later euro dus niet geworden, hè? Euro ja, ja. dus niet. <lacht> en, en dus er waren al, er was daar al, smilde al iets van kritiek, maar er was toch over. Overheersende gevoel was toch we gaan allemaal één groot uh, Europa worden en dat was juist prettig. En nu zie je van al die dingen, zie je de keerzijde. Het idee dat we uh, eindeloos geld kunnen binnenhalen, dat dat Europa dat valt uit eng. en dat ik vond het interessant om dat naast elkaar te zetten. Dus we hebben het heden van deze architect en het verleden en dat wisselt zich af. Um, ook en een dan beetje... zie je zo enorm het contrast. Ja, dan wordt het des te ja. scherper. Ja. Wat, ik wou je eigenlijk vragen of je een fragment wil voorlezen. Maar dat heb ik je niet van tevoren gevraagd. Um, even kijken hoor. Misschien op pagina 68 is het volgens mij. Is het eigenlijk een heel klein stukje. Ik pak even de drukproef erbij. Want daarin uh, zeg je iets heel nadrukkelijks over deze tijd. Mm -hmm. Als ik mij mm -hmm. niet vergis. Um, even kijken. Ja, dat gaat dan heel erg over het feit dat je. Nee, me. Um, nee, pagina 113 moet ik je doorgeven. Sorry, ik vergiste me even. Even kijken. Nee. Nou goed, ik kom daar later op terug. Ja. Dit is echt... Oh nee, pagina 130. Sorry hoor, ik ben een enorme... Ik geloof dat ik het nu... Ja, ja het is ook zo'n dik boek. Sterren en sukkels, ja, als je daar eens wilt beginnen. Het is, maar, het is maar één Alinea, maar daarin zeg je wel heel duidelijk... Ja hoe uh, je... Uh... Ja, dat, dat speelt dan op het moment dat deze Johannes Vermeer... Uh, doordat hij gaat vertellen over zijn persoonlijke betrokkenheid... komt hij in, de, in die media-aandacht. En dit ff, reflecteert eigenlijk over media-aandacht. Ja. Het scherm kent slechts sterren en sukkels. Sterren en sukkels, rising stars en has-beens. Die voortdurende behoefte aan nieuw talent. Vers vlees, jong bloed om in het zadel te hijsen. Vermeer heeft het zelf ervaren toen ze met LVE, zijn architectenbureau... die prijs wonnen... Jong, veelbelovend, zo ziet de wereld ze graag. Om ze daarna met hetzelfde enthousiasme neer te kunnen trappen... als het succes te groot dreigt te worden. Wat jong is, kan alleen oud worden. Wat veelbelovend is, alleen teleurstellen. Ja, dat is hem, ja. Dus we hebben opkomst en verval. De bloei is eruit. Dat is inderdaad wel iets wat je ziet in, in de televisiewereld. Vooral in de radio valt het misschien allemaal nog wel mee. Hoor, maar dat je steeds nou, weer oh. behoefte hebt aan nieuwe gezichten... die hijsen weer in het zadel en dan zijn ze daarna <laughs> opeens weer weg. Dus je hebt niet opkomst en Even bloei. Want Johannes Vermeer is, dat is ook wel een ja, grappig ja, ja. detail... en niet onbelangrijk ook, getrouwd met de weervrouw. Ja, zijn, zijn echtgenoten... Die presenteert bij, het, bij de NOS het, het weerbericht. Dus het is dus eigenlijk een soort, uh, hoe heet ze? Willemijn Hubert. Uh... Ja, Willemijn ja, Hubert. Ja, ja, ja. <lacht> Zo'n soort vrouw. Ik had dat ook gedaan als contrast tegen deze architect. Dat is op twee manieren een contrast, natuurlijk, omdat die architect is meer met de lange termijn bezig. Die moet eigenlijk niks hebben van actualiteit en nieuws en stukjes. Hij wil de grote termijn overzien. En ook omdat ik, ik zie het weer als een soort ultieme tegenhanger van architectuur. Architectuur heeft het doel om een behaaglijke binnenwereld te maken. Dus om alles wat chaotisch en grillig en onaangenaam is buiten te sluiten. Dus het weer, en het weer is, is ontzettend interessant fenomeen. Want het is een van de laatste domeinen... die wij niet hebben weten te temmen. Die wij niet tot architectuur hebben weten om te maken. Waar, die niet maakbaar is. Uh, Alweer. Dus, dus, dus dat, is, uh, dat is... een van de... redenen waarom... ik dacht dat zij wel goed bij elkaar zouden passen. Uiteindelijk gaat het mis tussen die twee draa's. Daar kan ik niks in Ik aan zit doen. enorm te woesten. Ja, het is november... Nou, gelukkig hadden we Nirvana achter de hand. En die starten we gewoon weer in, als, uh, als ik ontzettend ga hoesten. Uh, Christiaan Weits, jij bent onze gast vandaag in uh, Kunststof. We spreken over je nieuwe roman, Euforie. Over de wereld van de architectuur. Maar vooral ook over, uh, ja, over deze wereld. Over de huidige tijd. Waar je behoorlijk aan ergert eigenlijk. Hè? Was dat het uitgangspunt voor de roman? Waar begon het allemaal mee? Wat wil je nou, je gaan die, vertellen die, die, die, dit keer? Die, die, die ergernis... Deze hoofdpersoon ergert zich inderdaad af en toe wel aan dingen, maar dan gaat het meer over het platte, het merkantiele dat iedereen bezig is zichzelf te verkopen. En, maar tegelijkertijd moet hij daar ook aan meedoen, want als hij dat niet doet, als hij niet over zijn eigen ervaring gaat vertellen in die tramtunnel, ja, dan wordt zijn ontwerp niet gerealiseerd. Dus je kunt wel een grote idealist blijven uithangen en kunt zeggen van nee, ik teken alleen maar wat mm. ik wil... en ik pas me niet aan aan de tijdgeest... en ik blijf zuiver mijn kunst doen zonder grote knieval voor het publiek. Geldt dat ja. ook voor Christian Wijd uh, eigenlijk? Uh, misschien wel. Om jou even ruw te onderbreken. Misschien ja, wel. Ja, ja, nou ja... In zekere zin valt dat nog wel mee... omdat je in een boek altijd nog de vrijheid hebt... Om te schrijven wat je wil. En er zit niet. Een, een architect zit vast aan opdrachtgevers. Ja, oké. Okay. Jij kan uh, schrijven wat je wil, maar je wilt gelezen worden. En daar, daar komt meer bij kijken dan alleen maar een roman schrijven. Ja, toch? maar dat is nadat je geschreven hebt. Hè? Dat is Hugo mm -hmm. Klaus. Die heeft wat een keer heel aardig verwoord: van als ik schrijf, ben ik een aceet. Als het boek klaar is, ben ik een groenteboer. Dus je spreekt nu eigenlijk met Christian Weidt, de Groenteboer. Groenteboer, ik maar zeggen. Hè? Dat, uh, dat is natuurlijk zo. Je moet ook. Nee, maar wacht even. Want terwijl jij deze roman aan het schrijven was, had je ook die column in De Groene Amsterdammer. Had je ook die column in NRC Next. Had je ook dat Twitter-account. Ik ja, weet niet of je ja, ook op ja, Facebook zit... Ja. Maar ik, ik, nee, ik, ik hou er wel van om aanwezig te zijn in het publieke domein. En ik vind dat ook wel leuk. En ik vind het leuk om hier nu geïnterviewd te worden. Daar, daar leef ik ook wel van op. In. Dus, dus ik, ik ben, wat dat betreft ben ik juist weer een beetje anders dan deze Johannes Vermeer. Die, uh, die, die daar eerder weg van wil blijven. Die dat niet eens wil vertellen. Dat zijn, zijn eigen ervaringen. En waarom wil hij dat niet en jij toch wel? Ik bedoel, waar, waarom had je de behoefte om dat aan deze man mee te geven? Want ik lees toch ook. Tussen de regels door, wel de moeite die je ermee hebt. Ook al met... vind jij het misschien heel prettig inderdaad om hier te zitten, maar um, de prijsvragen, die, die ja, literaire ja, wil ja, natuurlijk ja, ja, ja. ook steeds meer op geld doen. Ik geloof dat jij werkelijk op alle lijsten hebt gestaan... voor alle prijzen, met al je boeken. Ja, maar goed, dat waren dan prijzen met, met echte jury's... Die, die zeer getalenteerd waren, <laughs> kan ik wel zeggen. <laughs> en, en hij is overgeleverd aan de barbaren, aan het volk... dat, dat een, een stem moet gaan uitbrengen. Dus hij moet hele andere wegen bewandelen... Er is een steeds minder respect voor autoriteiten. Iedereen denkt, we kunnen het zelf wel doen. Dat, dat, dat mechanisme, daar, daar heeft hij ook een beetje een, een, een hekel aan. Maar goed, wat wilde je uitdragen, in elk geval? Ja, ja, ja, ja. Uh, dat is lastig, want dan ga je een... een... Ik, ik denk niet dat een boek iets is waarin je één ding wil uitdragen. Mm -hmm. Ik zie het eerder als een, als een onderzoek naar de menselijke natuur. Naar dilemma's die daar spelen. Van, van ga ik die kant op, die kant op. En, en het, het, een groot deel van het boek bestaat ook uit die lijn aan het verleden... waarin ik eigen herinneringen heb opgehaald. En... en, en, en, en daar nu op terugkijkend, daar lessen uit probeert te mm -hmm. trekken. Zoiets dergelijks. Hoe is het dus dat het eigenlijk? Want je beschrijft heel duidelijk je eigen gymnasiumtijd. kan ik me voorstellen. In, uh in Leiden. Ja. Uh, er worden twee reizen beschreven. Ja, ja, een winterkamp ja, ja. en de Rome-reis, Zoals ja, ieder dat gymnasium waren de, haar de romereis. De twee grote reizen bij ons op het stedelijk gymnasium. In de derde klas ging je op winterkamp. Dan ging je met een rugzak om op survivaltocht. Ergens in de heide bij, bij Dwingelo. Maar ook die radiotelescopen trouwens. Ja. En, en, dan, en dat was dus... Een bikkelhard fysiek kamp. En in de vijfde klas had voor je. dan. al die arme boekenwurmen die natuurlijk niet ja, nauwelijks zijn. Ja, dat fysieken... helemaal niet gewend, nee. inderdaad. Dus dat was zeker voor die gymnasiasten iets, iets totaal nieuws. En in de vijfde klas had je dan de Rome-reis. En ik heb altijd gedacht: van die, die vullen elkaar aan als lichaam en geest. Dus ik dacht: als ik ooit iets daarmee doe, dan wil ik dat daarin onderbrengen. Lichaam versus geest. En toen kwam ooit het verzoek voor een bundel. Samengesteld door Onno Blom en Ilja Pfeiffer. Om uh, een, een, een verhalenbundel met verhalen in leiden. En toen dacht ik, nou, dan doe ik eens wat van die gymnasiumherinneringen. En dat bleek zo prettig te schrijven dat dat als schrijver wijs kwamen allerlei herinneringen boven zijn met Nirvana versaten. op de achtergrond met Nirvana op de achtergrond die we net hoorden ja. die ook uit het jaar 1991 kwam dus toen toen toen dacht ik daar zit nog wel veel meer in. Wat voor jongen was je eigenlijk toen in die tijd? Nou ja, in het boek beschrijf ik dat dat, dat er zoals op veel scholen is er een, een, een, een, een rivaliteit tussen grofweg twee groepen. Je had de auto's, die mensen die op kisten gingen lopen en hun haar raar gingen doen en blowen. En de kakkers of de brommerjongens waren dat. Die hadden het dan ook van die van die brommers en van die netten. Over oh, hem dus een beetje zoals ja. wat ik ja, hier heb. Ja, ja. Uh, dus ik hoef helemaal niet meer te vragen nee, eigenlijk. Nee, nee, nee. Want ik zat juist meer aan die andere... Ik, ik bewoog me eigenlijk in allebei die werelden... kon ik mij makkelijk bewegen. Dat was vrij opmerkelijk. Ik had één vriend die dat ook kon. En die had een brommer, maar die was eigenlijk ook wel alto. Maar door die brommer werd hij ook wel geaccepteerd... bij die andere jongens. Je en bewoog je in beide kringen heel makkelijk. Ja, en ik denk dat dat... Wel een een eigenschap is die, die je misschien als romanschrijver wel moet hebben dat je je makkelijk in verschillende standpunten kunt verplaatsen zonder dat je vroeg wat wil je uitdragen? Ja, ik wil natuurlijk niet één stelling verdedigen. Het is juist het mooie van een roman is dat je het het, het, het, het morele dilem, dilemma steeds meer uitdiept en verschillende kanten van een kwestie naast elkaar kunt laten bestaan. En dus ik had zowel sympathie voor die kakkerjongens als voor die uh, alto's. En de, de ene groep was voor de oorlog in, uh, voor de inval uh, de, van, van de Irak. En de, en, de, en de ander was daar juist tegen. En jij was de buitenstaande? Nou, ik kon me in allebei die posities wel verplaatsen. En ik, het was zelfs zo dat tegenover die, die, die, dat doet die hoofdpersoon ook, die komt op een gegeven moment bij die krakers in aanraking en dan moet hij zo'n discussie voeren. En dan neemt hij opeens het rechtse standpunt in, terwijl die tegenover die kakkers, eerder het linkse standpunt inneemt. Dus Even voilà, de schrijver is geboren. Het is een soort omgekeerd conformisme. Ik heb het nog steeds <lacht> wel eens. Als ik ergens kom en mensen zijn heel collectief, heel stellig ergens... van zo is het en politiek correct... dat ik het leuk vind om gewoon het andere standpunt in te nemen. Puur... En was en je toen al, want ik, dit is de eerste keer dat wij elkaar ontmoeten, hmm. maar ik heb je wel zo'n beetje door de jaren heen uh, gevolgd. Hmm. Je bent eigenlijk altijd iemand geweest die al ouder was. Uh, in de zin van een. Wat, wat, in ha alle opzichten. Zoals Harry Mules. Hoe je, je schrijft, hoe je, leeftijd, je, schrijft, uh, hoe je praat. Die... Uh, was dat toen ook al? Eh, vast wel. Volgens Mullis heb je een absolute ja, leeftijd. Ja, die van die is jou M17. is 45 oh, of zo. Is die is bij mij misschien ouder. Net als, uh, we hadden het eerder in dit gesprek over Sees Notenboom... die dat ook altijd al heeft gehad. Dus in die zin voel ik me wel misschien verwant aan Sees Notenboom. Ja... Ja, ja, misschien wat bedachtzamer. Wat komt er op de tegel te staan? de Boom zit hier trouwens volgende week dinsdag. Kijk, dat Dit is... Voor uh... onze vaste luisteraars en voor jou. Beschrijf jij de tegel, dan meld ik dat zo dadelijk op deze zender. Uh, zoals u van ons gewend bent, twee dingen te horen is. Vandaag is oud-topsporter Bas van de Goor te gast. Spreekt over zijn diabetes en zijn missie om mensen met deze ziekte... aan het sporten te krijgen. En dan beschrijft Christian Weits nu de tegel... En daar komt op te staan. Daar komt op te staan een Italiaanse spreuk: Vivi Felice, leef gelukkig. Dat is wat uh, Domenico Scarlatti, de componist, altijd onder zijn stukken schreef. En dat schijn je ook nog eens heel goed te kunnen. Heel veel Scarlatti spelen. En dan daar gaat ook... mijn eerste boek over. Ja, precies. Ja. Maar ik vind het een mooie spreuk. Dank je wel, Christian uh, Het gaat je goed. En uh, donderdag wordt het boek gepresenteerd in Den Haag, uiteraard. Peter Drijven, de architect, zal het eerste exemplaar aan jou overhandigen. Dank je wel. Mooie avond verder. Bedankt. Dank, meneer Wijts. Dit was aflevering 2500... 35, 2535, morgen praten wij met filmmaker Leo de Boer over zijn documentaire... Ik wil mijn geld terug. En <lacht> wie wil dat niet? Tot dan. Radio 1. En tenstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.